met het nos -journaal. De thuisapotheek begint vanaf verheer met het leveren van medicijnen. In maart ging het bedrijf failliet, maar maakt nu weer een doorstart. De thuisapotheek bestelt en levert medicijnen aan patiënten met een chronische aandoening. Na overleg met artsen worden recepten herhaald of aangepast. De thuisapotheek had voor het faillissement ongeveer 30.000 klanten. In Harderwijk is gisteren een auto gestolen uit een wasstraat. De eigenaar zette zijn auto gistermiddag in een automatische wasstraat en bleef buiten wachten tot zijn auto klaar was. De autosleutels zaten in het contact. Tijdens de wasbeurt zag de man dat iemand in zijn auto achteruit de wasstraat uitreed en er vandoor ging. Ooggetuigen probeerden nog achter de auto aan te rennen, maar konden de wagen niet stoppen.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 Het weer in het noorden bewolkt en kans op wat regen. In de rest van het land ook zonnige periode. Vanmiddag in het oosten en zuidoosten een enkele bui. Temperatuur 15 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuiden van Nederland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Delft en Knoop Klein Polderplein Kleinpolderplein 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Morgen, luisteraar, staat u al en klaar? De eerste oefening: platvoeten stevig op de grond. We beginnen.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 Juist, ja, het is heel gelukkig hoor. Ik uh, ben er moe van. <laughs> <laughs> jongen, jongen, jongen, Zeg eens dat aardig, aardig. Zweet, Heb je even een zweetbandje <laughs> voor me? Pff, niet te gaan loven, zeg. Nou, dat was dus de ochtendgymnastiek dames en heren. Speciaal voor hoger opgeleiden. Uh, want je hebt tegenwoordig ook een dating voor hoger opgeleiden. Dus dan is er ook ochtendgymnastiek voor hoger opgeleiden. <laughs> nou, ik hoop dat het jullie gelukt is. Uh, um, voor de Nivea voor men, die staat bij de deur. Uh, goed tot, tot. Maar even vertellen wat het was natuurlijk Dit was een fragment uit, uh, Van een LP die heet Dat zijn leuke dingen voor de mensen En daar staan toevallig aardig wat fragmentjes uit, uh, Op uit het uh, legendarische KRO radioprogramma Cursief uh, waar grote namen aan mee deden, zoals Dimitri Frenkel Frank uh, Frans Halsema, Gerard Cox net die Roosevelt, Luc Lutz uh, kortom de crème de la crème van uh, ja, zeg maar het acteer, acteerwezen uit die jaren 70 uh, dat deed daar wel aan mee en dat heeft hilarische momenten opgebracht en uh, voortgebracht en daar zullen we de komende weken nog wel wat van horen zo hier en daar uh, José Leuk dat je er bent, Dankjewel. gezellig. Onze speciale gast is José Kuik, dames en heren. Uh, voorheen van het Wapen uit Zandvoort... Uh, Wapen van Zandvoort... Nee, die pra dat prachtige café... wat nu niet meer prachtig is. Helaas, nee. omdat het dicht is. <laughs> <laughs> ik, blijf het, ik blijf het toch een schandaal vinden. Ik. Uh, ik ben natuurlijk een buitenstaander. Uh, ik ben geen Zandvoort... dus mag ik dat rustig zeggen? Uh, vind ik wel. Uh, ik kan me dus dit plein hier voor onze deur... kan ik me nog herinneren... uit de jaren 70, 80... dat, uh, dat wij daar speelden, ook onder andere... met Jazz Behind the Beach. Kan me ja. nog wel... Ik kan me nog wel herinneren... Dat wij eh, avonden hadden, zaterdagavonden speelden we tot 12 uur op het plein. Ja. dan werd de rots weer opgepakt. Huppakee, met verkrachte eenden ging dat allemaal naar binnen toe. En gewoon door. En dan gingen ging we, bij het wapen gingen we nog voort, door tot een uur of drie, vier. En ik kan me ook nog herinneren dat ik altijd mijn keyboards vast moest houden. Want die vloer die schommelde nog. En <lacht> was het hele zoutje dat stond te springen. Ja, dat Dan was, ja. was het Noord-Italië af en toe zo. Een, een beetje. Kleine aardbeving. Ja, kleine aardbeving. <lacht> maar goed, dat dat maakt niet zie. uit. Het was wel heel erg. De van de carnaval. Ja. Zo. Ja, dat weet ik ook nog. Maar ja, dat plein is natuurlijk. Nou, maar je weet het. Dat plein is toch aardig naar de verdommenis geholpen. Hè? Ja, ik bedoel. Dat hele oude duistergast. wat je vroeger hier yeah. had staan. Daar staat nou dat, dat circus. wat ik dus een afschuwelijk gebouw vind. Sorry, ze maken reclame bij ons, maar ik zeg het toch. Nee, het is uh, een mooi gebouw. He? Het een heel mooi gebouw. Nou, nee, ik vind het verschrikkelijk. Nee. Het past absoluut niet in de omgeving. anders, maar het gebouw vind ik heel erg mooi en uh, nou ja, goed vroeger had je daar natuurlijk een sociëteit duistergast o, prachtig mooi uh, maar goed, laten we daar niet te veel bij stilstaan het is jammer dat het zo gelopen is en misschien komt het ooit wel weer eens een wethouder in Zandvoort die zijn hersens gebruikt en die denkt van, kom, we gaan dat klein weer eens een beetje opleuken en het weer een beetje geschikt maken voor leuke feestjes vind je niet? Ja, je, zal oh, nee, daar, je zal daar midden op dat plateau staan en die Voltuin die begint ineens te spuiten. We hebben een weekend, ja. een hele weekend gehad op ja? Thijse Markt. Okay. bijzonder geslaagd. Uh, Oké. Okay. Nou, daar was ik niet bij. Dus... Nee, daar was je niet bij. Nee, dat was ik niet, niet, niet bij. Toch je was met mij. Hè? Je was bij mij. Ja, daar was ik bij. We zat ik bij Pascal. Gezellig. Goed, Toto gaan we doen. Jozee, welk nummer? Eh, uh, dan kan hem ook weer. <laughs> Good for you. Goed voor je. Dit is Toto. Dit is allemaal goed. goed. Nou ja. Ja, ik ja, We moeten aan de bak We moeten weer even snel zijn uh, Good for you was dat van Toto van het album Toto 4 Dat wij draaien op verzoek voor uh, Van uh, José Kuik Dames en heren, want deze platen komen allemaal uit die Legendarische platencollectie Van, uh, van het Wapen van de de best velen Ja, hier, de kasten vol ja. ja, Waar zijn die kasten? Die staan bij mij Die staan bij mij <laughs> Huis, in de woonkamer. Ja, helemaal goed. Ja, en er komt binnenkort nog veel meer bij. Want ik heb uh, zo hier en daar worden vermeld uh, dat ik nog meer uh, vinyl ga krijgen binnenkort. Dus we kunnen vooral op het eerst nou, komen. Dus ik ze zeggen, er staat nog ergens een hele kast vol. Ja, ja, nou, ik kom ze wel op halen hoor. Vind goed. Uh, <coughs> tjonge, jongen zeg. Uh, mijn hele huis staat zo langzamerhand vol met vinyl. Castival, maar ik ben er wel blij mee natuurlijk. Want dat betekent dat ik nog een jaar of 15 door kan met dit radioprogramma. Want ik heb nog genoeg. <lacht> <lacht> ze ze moeten tussentijd niet uitdonderen natuurlijk. Dat kan. Je weet het maar nooit. Neil Diamond uh, gaan we weer draaien, dames en heren. En daarvan doen we een uh, prachtig duet. Een prachtig duet. Welk duet? Barbara Streisand en New Diamond. Diamond, Diamond En wat zeg jij? Nederlands Diamant en Barbara Spreidstand Ja <laughs> Beetje goedkoop Ja Voor zo'n geweldige zang You don't bring me flowers You don't sing me love songs You hardly talk to me anymore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 all right Well, you just roll over and turn up the lights, And you don't bring me flowers anymore It used to be so natural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 Wat gevoelig, niet te geloven toch? Gevoelig he? You don't bring me flowers Ik hoorde dat laatst mijn buurman ook, ook tegen de man zeggen van, uh, You don't bring me flowers anymore Je hebt zelf geld zat Kom oh. zeg <laughs> uh, You don't bring me flowers anymore Van Neil Diamond Samen met Barbara Streisand Een legendarisch duo bij elkaar En een fantastisch mooi nummer Ehm um, de concert in Central Park. Ja. Van Simon Garf. Simon and Garth. Ja. ja, Nu heb jij een zoeknummer. Ja, nu heb ik een. Ik vind het een mooi erin. liedje ervan. Ik hoop tenminste dat het dat nummer is. Volgens mij wel. Oh ja. Yeah. Um, ja, dat is een heel mooi moment. Er komt namelijk op een gegeven moment een stukje tekst in voor. Als het dit nummer is, maar dat neem ik aan van wel. Uh, dat, dat, uh, dat ze op een gegeven moment het Over Central Park hebben. En dan gaat dat, uh, dat publiek dat gaat, uh, helemaal net z'n dag ineens. Dat vond ik wel een grappig moment. A Heart in New York. Dat is het nummer wat we gaan draaien. Van... Dat kan dan waarschijnlijk niet missen. Nee, denk ik denk het ook niet. Ik heb niet. A Heart in New York. Simon Gaffinkel. Als het ware. New York, to that tall skyline, I come, flying in to your door. New York. Art Paul Simon speelde alleen maar gitaar, zong niet mee. Dat klopt ook natuurlijk wel, omdat dit een hitje was van Art Garfunkel zelf. Of althans, het is in ieder geval van een van zijn soloplaten afkomstig. Het was geen Simon en Garfunkel uh, hit, dit nummer was van hemzelf. Uh, dat mooie een mooi moment, dat moment dat hij dus zingt, Looking Down on Central Park. En daar stonden ze dus op dat moment natuurlijk ook, het publiek gelijk, helemaal uit het dak. Wel. Je had gelijk? Ja, ik had gelijk. Dat hadden dan ik mij nog. Goed, hè. Toto, vertel. Afrika. Waarom? Geweldig nummer. Pascal, ook voor jou. Absoluut. Ja, hè? Dat is wel een favoriet. favoriet. Ja, dat is uh, een van de. Nee, ja, daar zijn ze de grote, ja, de grote hits. hits. Ja. Er stonden, stonden ja. twee ja. grote hits op dit album. Ja. En de ene was Rosanna. En die komt natuurlijk nog dat kunt u van overtuigd zijn en andere groot en misschien nog wel veel grotere hit van dit Denk ik album wel. was Afrika fantastisch nummer Toto ja Toto We the moonlit wings reflect the stars that Ja, gooi me met een het duurt nog uren. Ja, het is een Nou, het is een outro meer, maar nou, dan, ja. ze wisten niet hoe ze de renta moesten breien. Tussentro. Tussentro. Uh, uh, Toto was dat met Afrika van het album Toto 4. En dat uh, was speciaal op zoek natuurlijk van José en Pascal. Die vonden dit altijd bij een prachtig liedje. Dus nou ja, dan offer ik me maar weer op, hè. Zo gaat het. Nou zeg. <laughs> Of jij volgende week woensdag dames en heren gaan we de uitzending speciaal voor alle Rolling Stones fans. Dus gaan we de volgende week uh, woensdag gaan we de Beatles doen. De Beatles doen. Ja, <laughs> want we gaan volgende week toch echt vanwege de 45-jarige verjaardag van het album gaan we volgende week Sgt Pepper en Tijdgenoten. Dus het kan best zijn dat er misschien wel een Stones voorbij komt in het weet het maar nooit. Maar in ieder geval bij uh, jou niet. Nee, bij jou niet. <laughs> We gaan gewoon volgende week, gaan we in ieder geval het album Sergeant Pepper. En ik roep u op, ik nodig u uit, als u iets heeft met het album, en ik weet daar iets leuks over te vertellen, over uw beleving bijvoorbeeld. Misschien heeft u wel bij dat nummer met die citrus met wier ook zitten spelen, je weet het maar nooit natuurlijk, al dat soort dingen. Nou, als u dat wil komen vertellen, als u gewoon daarbij wil zijn in de studio, dan bent u bij deze van harte welkom. Ja, ik garandeer niet dat er koffie is, maar in ieder geval, uh, nou, u bent welkom. Eh, uh, ik vond het wel een mooi, een mooi, mooi, mooi, mooi lawaai allemaal Prachtig lawaai Prachtig lawaai je, je hebt iets over koffie, misschien wil je een bakje koffie of zo. Nou, dat nou. vind ik ook Ja, ik zou zeggen, op... zeker een stille hint van je Ja, ja, en, is een dus, uh, ja even ga ja. je jezelf niet uisselen Nou, uh, uh, uh, dankjewel Ja, ze is lief Ze is hartstikke lief Maar dat wist ik al, al weet ik al een half jaar Goed, Half jaar nog wel oh, okay. Ja, tijd, weet, is wel al, ja tijd gaat heel snel dus je moet het snel gebruiken Goed gebruiken Beautiful noise Yes Daar hadden we het over Van nieuw Prachtig Rade. geluid Ja prachtig geluid <laughs> Het geluid van mooie Harry. Beautiful noise Nee, zo. Maar. Uh, het is wel knap hoor. Vond het goed. Uh, ja, mijn timing was dat? Ja, het was een perfecte timing, dat mag je wel Beautiful, zucht. hè? Wat een zucht was dat. Ja, Beautiful, beautiful Noise van uh, Neil Diamond. Uh, ja, ik zei het al, er staan drie albums centraal vandaag. van en, en ik hebben daar een keer vrees om gelachen. Joop hadden, kan je daarmee lachen, hoor? No? Ja, ik kan met jou lachen. Oké. Okay. We hadden het idee geopperd om sommige platen letterlijk te vertalen. Oh, ja. maar, dat is één en al hilariteit in de steden. Ja, dat, dat, dat, is, dat kan ik me wel voorstellen. Oh, yeah. Want het zijn vaak de, de raarste, de raarste typen. Ty wat een, prachtig, wat een prachtig geluid krijg je dan? Ja, ja prachtig nee. Wat een prachtig geluid. Ja, nee, ik moet ja. zomaar mijn kamer binnen. Ja, <laughs> Als je de tekst dan letterlijk gaat vertalen. Dan hebben ze zo gelachen. Maar dat heeft. Dat, er is één hele klassieke versie van. Ik ga hem nu niet opzoeken. Ik heb hem ook niet, jammer genoeg. Maar er is één hele klassieke versie van een nummer waarin dat. Dus gedaan is door chef van Oekhol. Hè? oh dat geloof ik graag, ja, dat ken ik niet ja, niet de theree, the people van Barbara Streisand ja. people who needs people en dat heeft de chef van Oekel die, die maakte van mensen mensen die elkander nodig hebben zo ging <Glory> yeah, ja, me ja, dat hele nummer. de Joop en ik hebben daar echt vreselijk omgelachen, maar ook wel een aantal teksten al ja dat ja. kan ik me best ja. voorstellen want als je, als je inderdaad die teksten letterlijk gaat vertalen dan komt er vaak de grootst mogelijke onzin uit tenminste als je het in het Nederlands doet Simon ja, en Garfunkel, laten we het daar maar over hebben. Ja. Um, een prachtig liedje, met een uh, beetje, beetje middeleeuwse, uh, middeleeuwse sfeer eigenlijk. Hè? Ja. Ik, ik weet wel. eigenlijk niet of het een origineel Sam, uh, Simon en Garfunkel nummer is. Zou ik wel eens willen weten. Of dat het inderdaad een soort traditioneel liedje is. Dat uit, ik ook niet. Uit, uh, uit de middeleeuwen, want daar gaat het natuurlijk wel over. De uh, Scarborough Fair, dat is een markt in het dorpje Scarborough. Ja. En dat zal wel ergens in Engeland gelegen hebben. Ik of ja, dat stoppen, zal er stoppen. nog wel aan liggen. Ja, Scarborough, dat zal wel waarschijnlijk Ierland. wel in Engeland. Ja, nou ja. Daar. We gaan het even opzoeken op internet. Scarborough Fair, doen we even. Zoek gewoon op internet, kan ons het schelen. Uh, we gaan het wel draaien. Uh, live in Central Park, Simon Garfunkel. Scarborough Fair. En zoals we al dachten, het is geen liedje van Simon Garfunkel. Zij hebben het wel geadopteerd, zoals dat heet. Adapted, ofwel geadopteerd. Maar het is een uh, al heel oud-Engels, uh, midden-Engelse midden, midden ballade. Uh, over een jongeman die een, uh, iemand vraagt om allerlei onmogelijke opdrachten uit te voeren. Om zijn liefje terug te krijgen wat hij daar uh, verloren heeft op die markt waarschijnlijk of zo. Misschien heeft hij het wel verkocht op die markt, kan dat natuurlijk ook <lacht> Mogelijk. Maar daar gaat het in ieder geval over. Het is, het, is een, uh, het is in ieder geval een heel oud Engels volkslied. Een Engelse ballade. song. Folksong. Dus, en ja, dat hebben zij. Scarborough Fair is dus inderdaad beroemd gemaakt door uh, Paul Simon. Hij wordt ook natuurlijk wel door sommigen genoemd als de componist. Maar dat is dus niet waar. Want hij heeft er niets aan geschreven. Hij heeft het wel bewerkt. Op een verschrikkelijk mooie manier. Laten we dat wel even stellen. Absoluut. Goed. Uh, Jozef is de volgende. Ja, die, die, die hebben wij in verzoek, maar dat mag niet. Nog niet, die hebben wij voor het laatste. Nee, we hadden, nee, nee, we hadden al gezegd dat we gingen doen. Ja, doen doe we Rosanna dan. Doen we Rosanna? Doen we Rosanna. Doen we Rosanna? Die kennen we allemaal. Die kennen we allemaal. is dat? Toto! Het is zo jammer dat ze het hier afbreken eigenlijk, hè? Ja. Het is zo jammer dat ze... Dat, dat, dat is, nou, het is zo'n typisch nummer dat, dat je op een LP een kwartier kunt laten duren. Dat je ik, heb je een, ik heb er wel eens een, een, een live versie van gezien, jongen. Nou, nou, nou, de, dat, ging, was on, dat ging maar door. Prachtig, mooi. Schitterend mooi. We hebben hem trouwens ook wel eens volgen. Ik heb hem met de band ook wel eens een keer gespeeld. Ook, toen uh, die ook zo wat uh, 10 of 12 minuten. Gewoon iedereen lekkere solo -gevendant. Heerlijk man, dat is muziek maken. Prachtig, Toto. Uh, Mike Page, Steve Lukather Jeff en Steve Porcaro. Jay, uh, Dave. Uh, nou, die naam ben ik weer even kwijt. Ik ben, ik ben altijd slecht die namen onthouden. Uh, maar die de man. Ik huh? kan niet eens Oh ja, Dave Hingate of Hungate of zo staat. Het zijn ook een kleine lettertjes Ah, goed, maakt het allemaal uit. Dat was hem. Uh, Jeff Pocaro is uh, helaas overleden, natuurlijk, de drummer. Die is er niet meer. En die werd later dus in de volgende LP's opgevolgd door Simon Phillips. En toen was het ook nog steeds een fantastisch mens. Neil Diamond. Ja. Wat gaat het hard, hè? He? Het, het is niet te geloven, man. Het is bijna borreltijd, hè? Het is bijna borreltijd, hè? Ja. Wat drink jij? Rode wijn. Jij drinkt rode wijn. Nou, ik neem een koud uh, uh, ijskoude. Een heerlijke ijskoude. Oeh, zo'n lekker koud. Goed, rode wijn en koude pils kan ons het geleer. leren. de wijn uh, red red wijn. van Neil Diamond. Oh, ik red, red wijn. Go to my head make me forget. That I Still need her soul Red, red wine It's up to you All I can do, I've done But memories won't go No, memories won't go with time Fantastisch, geschoven ja. Goed gedaan wijfie Prachtig, mooi Ja, dan moet je wel eventjes de pick-up dichtdraaien natuurlijk Zo ja, dank u wel. Um, mooi, dat was Neil Diamond En we zijn alweer bijna aan het laatste nummer toe Dus ik neem aan dat het zo'n beetje het laatste nummer gaat worden uh, Van uh, die prachtige plaat Simon Gavunkel, De concert in Central Park Wat zoek je? Oh. <laughs> De concert, concert in Central Park uh, En daarvan draaien we natuurlijk het slotstuk En dat is uh, misschien ook net Net aan het slotstuk van dit programma Dames en heren uh, Wat wordt het José? Want... The sound of silence Shh. Sssst softly creeping left its seeds while I was sleeping and the vision that was planted I turn my car people bowed and Dat ging heel snel. En heel erg leuk. Vond je het leuk? Ja. Dat nou, gaan we zeker nog een keer doen. gaan we nog een keer doen, hè? Ja. En ja. dan weer iets anders. En dan doen we weer wat anders. Ja. We hebben weer andere leuke platen. Goed, maar... volgende week dus, dames en heren. In de finieljaren gaan we het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band centraal stellen. En uh, dat lijkt me leuk. En we gaan uh, dat album natuurlijk draaien. En ook wat alternatieve versies van nummers die daar staan. Uh, gaan we proberen te doen. En mocht u uh, iets hebben, of mocht u uh, daarbij willen zijn, of mocht u denken van, goh, nou, ik wil daar wel iets over vertellen, of mijn persoonlijke beleving bijvoorbeeld. Nou, dan bent u gewoon van harte uit, uh, uitgenodigd volgende week Dus 2 en 4 bij uh, ZFM Standbo Standvoort aan het, uh, hoe heet het hier ook weer? Gasthuisplein, oh ja. Nou, Gas Gasthuisplein, zo heet het, ja. Ik dacht, ik zat even aan Raadhuisplein te denken, maar dat zien we dan wel. Gasthuisplein. Nou, we gaan er de rode wijn, de kou, bieren en weet ik het allemaal niet. Uh... Ik uh, vond het fijn dat u er was. Jose, ik was erg gezellig dat je er was. Kom nog eens langs. Voor de herhaling Petr vat maar. Ja. Patrick, bedankt voor de techniek. Dat je even Pascal nog steeds. Of, uh, Pascal, god. Kom ik dan steeds bij Patrick. Maar nou, We hadden het erover dat je me paals in gaan, zou kunnen noemen vandaag zelfs. Ja. ja, dat is zo. Nou ja, zijn we ook weer vergeten. Nou, Pascal, in ieder geval hartstikke bedankt voor de, voor de techniek vandaag. We gaan eruit. Ik wens u een fijne week. En wat mij betreft, wat ons betreft, tot een volgende. Volgende week woensdag.